10 graden in het zuiden. Dit was ZFM. Verkeersaptees. Verkeers Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat tussen Voorthuis en Hoevelaken... 5 kilometer file na een ongeluk 20 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Fine. As long as I get my kiss How oh, do you like your toast in the morning? I like mine oh, with a hug Dark or The world's so right As long as I get my hug I've got to have my love X can how do you like your ex in the morning? Goedemorgen zie je luisteraars. Wij horen weer de intro tonen die horen bij de programmering van vandaag. Zoals die is uh, gemaakt door samensteller en presentator van vandaag, Peter Denboer. Wij gaan vandaag uh, een bijzonder programma hebben. Uh, en dat heb ik gelinkt aan het feit dat er vanmiddag in het gebouw De Krocht, Theater De Krocht, wederom een concert is. En uh, dit hele programma uh, is daarin uh, gebaat met DT, zal ik maar zeggen. En. Uh, uh, ik, ik ga in dit programma hoofdzakelijk draaien... mensen die de afgelopen 16 jaar... dat er al jazz in de Krocht is... Uh, hier opgetreden hebben. En zoals daar is bijvoorbeeld... meneer Vincent Koning, gitarist, en Rob van Kreeveld die we nu gaan horen in een stuk... in een cd met koos van de hout op de trompet... Uh, Pennies from Heaven... Macintosh, die begeleid werd door onder meer Chris Monen, Jan Menu en Marcel Seriese. Drie mensen die eh, al of niet meerdere keren in de krocht zijn geweest. Aan de tafel vandaag is geschoven vanwege het onderwerp jazz in de krocht. Eh, Hans Rijmers, de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. Goedemorgen, Hans. En Fijn dat je er bent en uh, mooi dat je uh, ons uh, vandaag allerlei wetenswaardigheden en feiten en bijzonderheden wil vertellen over de programmering in de krocht die alweer volgens mij het zestiende jaar is ingegaan. Dit is het zestiende seizoen? Ja. ja, ja. Klopt. En um, uh, ik heb de, de lijst bestudeerd van iedereen die hier geweest is en op een enkele buitenlandse grootheid na, uh, omdat we uh, jullie die steeds vangen... als die in de buurt is, terecht, uh, zie ik ontzettend veel uh, Nederlandse artiesten... die allemaal uh, groot zijn, groot zijn geworden in de loop van de tijd... groot waren al uh, in, uh, in 2002, toen uh, de programmering hier begon... En het is een indrukwekkende lijst, mag ik zeggen. Ja, het zijn er ondertussen ongeveer 150 concerten. Ja. Dus als we die vanmiddag allemaal willen gaan doen, wordt dat flink proppen. Ja. Gaat die. Nee, maar het is, het is een respectabel aantal. Ja. En, en we zijn ontzettend blij dat we het kunnen doen. Nou, ja? ik, ik, En dat we het nog even kunnen volblijven volkblij ja. houden. Ja. En ik vind het onderwerp uh, zeker zo leuk, omdat ik uh, zelf uh, een groot voorstander ben van het laten horen van Nederlandse artiesten... omdat ons land zich uh, in ruime mate kan meten met vele buitenlanden... Uh, daar waar het gaat over uh, uh, jazzartiesten van hoog niveau. Ja, absoluut. Maar er zijn ook uh, een heleboel Nederlanders... Die, die in het buitenland zeer gewild zijn om daar te komen spelen. Ja. En er zijn natuurlijk ook een heleboel voorbeelden van. Ja, en, ja. Een van en een van die voorbeelden gaan we vanmiddag uh, beluisteren. En wie is vandaag vanmiddag? Uh, Maarten Hooghuis. Uh, Alt-saxofoon. Alt alt en die kennen we vooral van de groep uh, Brut. Nee? En waar hij dan... Ja, uh, uh, yeah, hij speelt met uh, Felix Slarman. En, en uh, uh, Volkert Hogebeek, Hemmert. Uh, uh, oh, heerlijk. Dus dat, dat, dat Hemmert, oh, oh, dat zouden we nog wel oh. een keer in de krocht willen hebben. Ja, ik wil het ja, even over gehad? Ja, precies, precies, precies. <laughs> uh, en en uh, Willem door veel gevraagd. Maar hij heeft ook in uh, Amerika gespeeld... met de Brentford van het uh, Marsalis Band. En, en zo zijn er natuurlijk meer... die er ja. in de loop van de jaren zijn geweest. Die ja. ondertussen zijn verhuisd naar New York. Hè. Uh, ja. Joris Roelofs is daar een graag geziene gast. Ja, ik, ik heb wel eens gekscherend geroepen... in een aankondiging in de krocht... van je carrière begint pas echt als je in de krocht bent geweest. Ja, dat, dat, een beetje, beetje, beetje arrogantie mag dan wel. Niet, <lacht> uh, niet te veel. Ja. Maar... Ja, iedereen komt ook ontzettend graag terug. En, en daar zijn we natuurlijk heel gelukkig mee. Nou, um, ik ga... Dat um, komt goed uit, want ik op de draaitafel... ligt nu een opname van het Rick Mol kwartet. Rick Mol is hier geweest. Ja? Rob van Bavel is hier geweest. Die, die speelt hier piano. Jeroen Vierdag Bas en Joost Patochka slagwerk. En wij gaan horen um, een stuk dat Rick Mol heeft geschreven... Mis incognita. Als I'm not Het was uh, Ilse Huizinga, ook uh, op de programmering destijds in uh, Zandvoort. Hans Rijmers zit uh, aangeschoven, de voorzitter van um, de stichting Jazz in Zandvoort. En uh, ik heb me gevraagd om uh, vandaag met mij te mijmeren over het succes van... van uh, uh, van de programmering van Jesus antwoord. Het is niet van de ene dag op de andere gegaan, heb ik begrepen, Hans. Nee, dat klopt. Uh, het, is, het is allemaal mainstream, hè? maar uh, kwaliteit, mainstream. Ja. En dat is dan belangrijk. Maar dat is het hele uh, Amerika Songboek, is dat uiteindelijk ook. En daar is niks mis mee. Uh, de muzikanten die, die komen... Um, de stukken die ze spelen, een kop en een staart, zit eraan. En wat er tussenin zit, dat begrijpt ook iedereen. Ja. En dat is van wezenlijk belang. Aan de andere kant, moet ik eerlijk zeggen. Euh, de jazz was nooit zo ver gekomen als hij nu is. Euh, wanneer in de 60 en 70 jaren er geen free jazz was ontwikkeld. He, ja. Want het zijn ontwikkelingen, daar moet je je ja. ogen niet voor sluiten. Je laat het over je heen komen. En de een die vindt dat mooi. He, of hij vindt het echt mooi of uit een soort van snobesme van... ik vind het, niet, ik vind het mooi ja. en de rest niet. Dus ik onderscheid me van anderen. Nou, prima, niks mis mee. Maar uiteindelijk is het wel een... een het blijft altijd een mengvorm. Hoe je het nou went of keert. Daar is het uiteindelijk uit voortgekomen. Ja. En iedereen gaat zelf bepalen... wat hij wel en wat hij niet leuk vindt. Ja. Nou, met de, het programmeren... wat er nu is gebeurd, die afgelopen 16 jaren... is... Bewezen dat de keuze. die gemaakt wordt in de programmering. dat dat voor de groep. Uh, luisteraars en bezoekers in de krocht... dat dat de goede mengvorm is. Ja, want die weten van tevoren. eigenlijk altijd al dat ze een, een bepaalde kwaliteitsnorm zullen nou, aantreffen. we hebben het er 16 jaar over gedaan. Uh, nou, dat is overdreven, laten we zeggen. Daar hebben we hebben er 10 jaar over gedaan. om krediet te verwerven. Ja. En dat is zo ongelooflijk moeilijk. Ja. Dat je eigenlijk tegen iedereen roept. Ook al zie je een naam staan in de programmering die je niet kent. Want die hebben we gehad. Ja. He, toen Joris Roelofs de eerste keer kwam. Toen Rick Mol de eerste keer kwam. Ja. Had nog nooit iemand van die muzikanten gehoord. Ja. Maar er kwamen wel mensen. Omdat ze weten van wat er komt is goed. Ja. Ook, al, ook al ken je de naam niet. En ja. dat hebben we natuurlijk te danken aan... Uh, Frits Landersbergen, ja. aan Johan Clement, ja. uh, aan Erik Timmermans, ja, trio van het eerste uur. Precies, want ja. toen die begonnen, uh, Frits, uh, docent Conservatorium, uh, Johan Clement, docent Conservatorium, die zagen daar buitengewoon uh, talentvolle studenten. Ja. En dat hebben ze natuurlijk wel meegenomen en opgeslagen. Ja. Ja. Nou, op het moment dat toen de tijd, uh, Frits zei: van Die is goed, die moeten we in de krocht hebben werd er helemaal niet over nagedacht. Ik kwam, kwam niet gewoon, eens bij ja. iemand op om ja. te vragen van... ja, hoezo? Ja, ja. Nee, dan was het goed. Ja. En dat is nooit misgegaan. Ja. In al die jaren. Ja. He, dus daar is een, enorm, daar is een, een fantastisch fundament gelegd... Om, om duidelijk te maken wat we doen... en dat de kwaliteit goed is. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, en nou, uh, je had het net over Frits. Frits Landesbergen. Uh, heel veel mensen spelen ook heel graag met hem terecht... Ja. Ik heb uh, ik ga, uh, een stuk, een, een CD gevonden, waar hij uh, nog uh, samen met Bernhard Berghuis Swingmates speelde. Ja. En waar hij een prachtige solo heeft op de vibrofoon. Want ja. hij behalve is ook een geweldige slagwerker. Ja. Maar uh, we gaan hem nu horen in, uh, in een uh, vibrofoon. Kunnen, uh, fascinating, fascinating rhythm. kisses on the bottom I'll be glad I gather, I'm gonna smile and say I hope you're free A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got. I sit right down and write myself a letter. Dat was uh, Greetje Kouwveld. die op deze CD begeleid werd door Peter Niewerf en Jan Menu. Uh, drie muzikale grootheden die individueel allemaal in de kroeg zijn geweest. maar nooit met het eigen groepje. Uh, Hans, ja. Hans uh, Reimers, uh, aan jou vraag ik. Uh, Jullie programmeren um, steeds, maar je nodig nooit een, bestaande, een bestaand kwartet of duo of trio uit. En dat heeft een bepaalde reden. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk voortgekomen uit het verleden, omdat er een vast trio was wat altijd speelde. Ja. He, dus het trio van Johan Clement, he, wat natuurlijk ooit begonnen is in het Wapen van Kennemeland, in Stinkelderm toen de tijd. En later naar, uh, later naar de Krocht. Dus dat was eigenlijk het, het, het vaste trio van Johan uh, Johan Clement Fris Andersberg en Erik Timmermans. En er werd een solist bij uitgenodigd. Dus die, die, die solist die speelde met dat begeleidingstrio. Ja. Nou, uh, een jaar of vijf geleden. heeft Johan Clement gezegd van. Ik, uh, ik stop daarmee. Uh, niet om, omdat hij uh, het niet leuk vond in de krocht. maar omdat hij vond dat hij zichzelf uh, niet kon vernieuwen. Uh, ja. Dat vonden wij. Uh, niet zo fantastisch, dat vonden we niet ja, zo leuk. Aan de andere kant uh, gaf dat wel kansen. Ja, open Want perspectief, op ja. dat moment konden we tegen de solist zeggen van... wie wil jij nou meenemen als pianist? Ja. Want die is toch leidend in een kwartet. Ja. Nou, dus zo kwam bijvoorbeeld Benjamin Herman met uh, Miguel Rodriguez... Hè, die vanmiddag uh, de piano speelt bij Maarten Hooghuis... En, en zo komt uh, uh, Sanne van Vliet nog met uh, Ed Verhoef... en komt José Koning met Hans Vromans als pianist allemaal. En dat, dat geeft dan ook weer een prima diversiteit. Ook voor het publiek wat komt. Hè. Kijk, het publiek zal niet zeggen van... hé, weer dezelfde. Nee, ja, me, ja, de, de, de, de, maar Johan ja. herkende dat bij zichzelf. Ja, ja, ja. Dat hij vond van... Nah, ik, ik, ik kan niks nieuws aan het publiek brengen. Ja. En dat pleit natuurlijk ongelooflijk voor de musicaliteit van Johan... dat hij dat zelf herkent. Ja, Wat ja. het publiek niet opvalt, hoor. Nee, Althans, het gemiddelde publiek. Ja. Nou, beschouw ik mezelf als het gemiddelde publiek. Hè? Uh, uh, maar even gemakshalve. Uh, de Frits uh, heeft al eerder uh, aangegeven... Hè, van, ik, ik ga dat die zondagen niet meer redden. Ik heb nog een heleboel andere dingen te doen. Uh, ja. Dus geeft dat ook de gelegenheid om hele om andere ja. buitengewoon talentvolle slagwerkers uit te nodigen. Ja, ja en, en die komen allemaal met ontzettend veel plezier. Ja. En tegelijk en ook kwam, voor ons. Ja, en mensen als uh, Frits ja en uh, de pianist... die komen dan af en toe wel gewoon terug. Absoluut. Ze blijven, uh, blijven aanhouden, Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk. tuurlijk. Ja. En, en het is dan ontzettend... maar dan, dan is het ook weer nieuw. He, en je, je, je, je legitimeert je concerten door iets te doen wat anderen niet doen. Ja, nou, en uh, dat, proberen we, dat proberen we vol te houden. Heel veel van hetzelfde. Ja. En je maakt jezelf zo overbodig. Ja, duidelijk. En dat willen we niet. Hele goede formule. Wie ook uh, op de lijst, de onuitputtelijke lijst staat. van mensen die hier geweest zijn, is uh, Louis van Dijk. Ja. En die gaan we nu horen. En ja. uh, uh, uh, hi, toen hij hier speelde werd hij niet begeleid door um, uh, John Engels. Maar we gaan hem nu horen, Louis van Dijk, met zijn eigen trio... The Windmills of Your Mind. The Windmills of Your Mind, Louis van Dijk. Um, Hans, jij noemde uh, in de loop van uh, ons uh, gesprek... Het, uh, het eerste trio van, uh, waar Erik Timmermans mee uh, begeleidde... dat was het trio You Name It. Ja, ja klopt. En uh, het eerste trio, de, uh, daar zat al Johan Clement bij... en Erik op de bas. En ja. um, uh, daar hadden we... Hans, sorry, de Haarlemmer, Hans Betts. Ja. Op het slagwerk. Ja. Nou, beroemde muzikale naam, hè? Ja. Vera Betts, ja. Hans Betts. Ja. ja. ja. ja, ja. En eh, ik heb hier een opname uh, waar ze uh, met z'n drieën Ferdinand Povel op de tenorsaks uh, begeleidt, die ook al een aantal keren hier geweest is. Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker. En als je praat over. Uh, ja, dat is, wel, dat is wel geweldig, hoor. Uh, Ferdinand Povel, een begnadigde uh, conservatoriumdocent. Maar op het moment dat hij uh, in de krocht speelde... dan was iedereen buitengewoon tevreden over uh, de kwaliteit en het geluid. En, en, en iedereen was er blij over. Ja. Behalve Ferdinand Povel. Ja. Ja. Dat bleef... Hij uh, bleef meester, ja. uh, ondanks dat er ook concert in de krocht was. Ja, het ja, is zo leuk om te zien. ja. ja. ja. ja. ja. We gaan uh, uh, luisteren naar dit uh, trio, you name it, met Ferdinand Povel... in een stuk van Jimmy van Jusen. I thought about you. Ja, dat was uh, het uh, trio You Name It. Het is alweer uh, bijna ten einde dat eerste uur ZFM Jazz. Op zondagmorgen vandaag uh, gepresenteerd door Peter Den Boer en Hans Rijmers. De voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. Wij gaan uh, een, een, uh, nog één stukje doen. En dan komt het nieuws en de reclame. En daarna hebben we nog een vol uur om uh, uh, van alles te vertellen... En te vragen. En te weten te komen over eh, Jazz in de Krocht, zoals er. Eh, en dat allemaal naar aanleiding van het concert dat vanmiddag plaatsvindt. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Tim Kliphuis met het Rosenberg Trio. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Doral negens met het NOS Journaal. Tienduizenden mensen die uit geldnood meerdere banen hebben... zitten in de knel, zegt de Sociaal Economische Raad. Ze voelen zich gevangen in het combineren van hun werk. De SER vindt dat de regels veranderd moeten worden... Mensen met een dubbele baan lopen tegen problemen aan... bij bijvoorbeeld de loonheffingskorting en bij pensioenregelingen. Op de A67 tussen Eersel en Eindhoven... is een tankwagen door de middenvangrail gereden. Daardoor is de weg in beide richtingen gesloten. De tankwagen kwam uit de richting van Antwerpen... en vervoerde volgens het Eindhoven's Dagblad een bijtende stof. De ravage is groot. Nadat de tankwagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst... waardoor er een lek ontstond in het vat. De snelweg tussen de Belgische grens en Eindhoven... blijft waarschijnlijk tot in de middag afgesloten. In Amsterdam zijn twee gewonden gevallen bij schietpartijen. Het eerste incident was rond tien uur gisteravond in de wijk Nieuw-West. Daarbij zou een man van 19 zwaar gewond zijn geraakt. De tweede schietpartij was vijf uur vanochtend in Amsterdam-Noord. De man werd daar beschoten op straat. Hij raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. Het is niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Eén op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. Bibian Mentel heeft op de Paralympische Spelen opnieuw goud gepakt. Eerder won de snowboardster uit Loosdrecht al op de cross. Maar nu was ze ook de snelste op de Bengtslalom. Lisa Bunschoten uit de Meern pakt het brons. Zilver was voor de Amerikaanse Brittany Courie. Het weer bewolkt af en toe regen. In het noorden gaat de regen over in sneeuw en vanmiddag ook in het midden van het land. In het noorden wordt het 2 graden, in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw, maxima morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.